Filip is de zevende koning der Belgen. In een toespraak na het afleggen van de eet bedankte Filip zijn vader voor de serene, waardige wijze waarop hij het koningschap gestalte gaf. Filip hield ook een warm pleidooi voor Europa. Daarna verscheen de koninklijke familie op het balkon van het Koninklijk Paleis in Brussel. Later vandaag zal koning Filip de troepen schouwen en om een uur of vijf nemen de oude en de nieuwe koning samen het défilé af in Brussel. Door de aardbeving in Nieuw-Zeeland heeft een aantal gebouwen in de hoofdstad Wellington schade opgelopen. In verschillende delen van de stad viel de stroom uit, maar dat is merendeels weer hersteld. De treinen in de regio staan stil, tot de bruggen en tunnels zijn gecontroleerd op schade. De aardbeving had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter en duurde langer dan een minuut. Er is één licht lichtgewonde gemeld. Klanten van KPN kunnen in Frankrijk en Monaco niet of nauwelijks bellen, sms'en en mobiel internetten door een storing. De noodnummers zijn nog wel bereikbaar. KPN kan nog niet zeggen wanneer de storing voorbij is en ook de oorzaak is onbekend.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 Het weer. Vandaag zon en 24 tot 30 graden. Morgen en dinsdag meer sluierbewolking... maar ook temperaturen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen! Inderdaad. Leaseplan bestaat 50 jaar...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 Goedemiddag, het tweede uur van de Sport op Radio 1. Beginnen wij in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Waar het NK atletiek aan de hand is met de 800 meter bij de mannen. En die houdt kamp. En met een grootheid daarin Bram Som. Hij werd ooit Europees kampioen in Gothenburg. En loopt nu in vijfde positie. En uh, het is een... Uh... Geen snelle race, maar wel een mooie race om naar te kijken. Want Tijmen Kupers loopt ook mee. En dat is zeg maar de man die het stokje heeft overgenomen van Bram Som. Een grootheid op de 800 meter begint uh, heel goed te worden. En uh, loopt nu zo'n beetje aan de leiding. We zijn de laatste ronde ingegaan. Nederlandse record 1.43.45 van Bram Som in Zurich. Maar dat is al een hele tijd geleden. Een jaar of zeven geleden. En nu gaat het harder. En wordt er geduwd. En getrokken. En short. En daar gaat uh, Tijmen Kupers. Die gaat er vandoor. Maar Bram Somm gaat meteen in tweede uh, uh, wiel. Zitten, om maar in toertermen uh, uh, te blijven. En Bram dus achter Tijme Cupers. En die gaan de laatste bocht in. Komt de laatste bocht uit. En ik kijk uh, wel 1 minuut 35 seconden gehad. Tijme Cupers of Bram Som, De nieuwe of de oude generatie? Die gaat het worden. Wordt gekeken door Tijme Cupers. En daar komt de eindsprint van uh, Bram Som. Maar het is Tijmen Koepers die vasthoudt en Bram Son moet genoegen nemen met, met het zilver. En uh, dan is het inderdaad Tijmen Koepers in 1.52.55 die de Nederlandse titel haalt voor Bram Son op de 800 meter. Verder dit uur ook nog uh, Hongbal, de topper tussen Pioniers en Neptunus en we zijn bij de open dag van Feyenoord. En ik hoor u afvragen hoe zit het dan met de Tour de France, de laatste etappe. Vanwege de 100e editie van de Tour is de aankomst vast vanavond op de Champs-Élysées. En vandaag vanaf kwart over zes pas vanavond Radio Tour de France. Parijs is nog weg. de nieuws in 1986. En Stuck With You. We zoeken weer contact met Hoofddorp. Hongbal dus Theo de In de gelijkmakende slagbeurt van de vierde inning geeft het scorebord aan. Nog steeds 0-3. In het voordeel van de bezoekers van Neptunus dus. En nu aan slag Danny Robley. Op het gooien van uh, Records. De Amerikaan. Die uh, niet helemaal in de vorm is. En uh, misschien nog wat last heeft uh, van, een, uh, van een jetlag. Omdat hij van de week zijn uh, uh, zuster heeft bezocht in Amerika. En uh, daar van pas kort geleden is teruggekeerd. En ook de andere Amerikaan, Eddie Acorn, ja, die had helemaal een avontuur was op familiebezoek geweest in Amerika en werd 24 uur vastgehouden op Schiphol omdat er nog een oud inreisverbod bestond wat men niet had ingetrokken. Maar met veel gedoe is dat uiteindelijk goed gekomen. Gisteren gooide hij een goede wedstrijd tegen Neptunus die gewonnen werd door Pioniers. Maar nu dus voorlopig weinig kansen voor de thuisploeg die Danny Romley, een van de twee internationals in het team van Robert Klaver, net met drie slag naar de kant zag gaan. En nu de staan een gevaarlijke slagman die het opneemt tegen Tim Rodeburg, die op dit moment beter is dan Rickards. vandaar die voorsprong verdient van Neptunus met 0-3. Het gaat goed met de Nederlandse atletiek. Vorig jaar was dat al zichtbaar bij de Europese kampioenschap in Helsinki toen een karrevracht aan medailles werd veroverd. En vorige maand werd een dubbel opnieuw een visitekaartje afgegeven want bij de EK voor landenteams drong Nederland promotie af naar de Super League, de divisie waar alle toplanden in zitten. Floris van Hoorn vroeg aan Joop Albera, tijdelijk technisch directeur bij de Atlantiek Unie, hoe belangrijk die prestatie was. Nou, het, is, het is een uh, weersla, weergave van datgene wat Peter Verlooy de afgelopen jaren als technisch directeur uh, neergelegd heeft. Uh, gelukkig we waren we nog niet eens met ons sterkte team en promoveren we naar de Superliga. Dat betekent dat zeg maar, de Churandi Martinez en de Elko Sint-Nicolaas met de besten van Europa gaan strijden volgend jaar. En het feit dat je op het hoogste niveau, dan moet je vergelijken in voetbaltermen. Speel je nou de Champions League of speel je de Europa League? Nou, dat is, de dynamiek is anders, het aanzien is anders, de belangstelling daardoor wordt anders. En ik hoop dat we daarmee het Atletiek als geheel gewoon een plafond hoger zetten. Aan de andere kant weet ik ook dat in, de, in het landenteam team er zijn er ook een aantal bij die heel veel kunnen leren omdat niet alles nog wereldniveau is. Maar dat, als je niet ergens begint met de ambitie en de visie te formuleren, dan kom je nergens. Laten we even kijken naar de actualiteit. De Nederlandse kampioenschappen hier in Amsterdam. Even een, een dagje terug. Ik zie Douwe Amels Nederlands kampioen worden. Een jongen die uh, ook goed presteerde uh, vorige week bij de Europese kampioenschappen voor uh, junioren. Ja, neo-senioren. 23 hij heeft uh, daar de B-limiet van de internationale federatie gesprongen. Ja. Um, dan is hij een geval. Moet zo'n jongen eigenlijk niet gewoon mee naar Moskou, naar de WK? Dat is een mogelijke conclusie van het bespreekgeval. Dat, dat zit je goed. Wij zullen er aanstaande dinsdag uh, met de coaches over spreken. Wat gisteren belangrijk was om naar te kijken, Zo van als Douwer vorige week daar onder 23 Europese kampioen was, en een titel spreekt voor mij altijd toch wel iets, dan kun je onder moeilijke omstandigheden tot op het laatste moment je vaardigheden tonen. Dat is een kwaliteit die je nodig hebt. En hij laat nu, uh, liet gisteren, voor zover ik dat kan beoordelen, weer uh, technisch gewoon goede sprongen zien, ook op het moment dat hij 229 probeerde te overwinnen. En dit is een veel moeilijker kampioenschap, want er moet helemaal de moedersiel alleen proberen die 2,29 te springen. Ja, en, hij, en dan is het belangrijk, kan, blijf je uh, technisch op jezelfde niveau. En of de lat er dan af, wel afgaat of niet afgaat, is eigenlijk een soort bijzaak. Maar ik laat daar de experts aan, staan. dat dinsdag gewoon een ei overleggen en dan geven we er een klap op. Dan gaan we naar een andere situatie. Ignatius Geisa, een uh, Ghanese verspringer, heeft inmiddels zijn Nederlandse paspoort. Um, Hoe is het stand van zaken richting Ghana, zodat hij mee kan doen in Moskou? We hebben 7 juli een brief gestuurd naar de Ghanese bond. Dan is er een formele regel dat binnen 30 dagen moet die bond reageren. Zodat de aanvraag gewoon gehonoreerd kan worden. En hij dus met Nederland mee zou kunnen gaan naar het WK in Moskou. Dat is nu eigenlijk gewoon een formaliteit nog. Morgen gaan we bellen met de Ghanese bond. Zijn jullie niet vergeten, want we willen het papier op tijd hebben. De IAAF is daarvan op de hoogte. En voor mij is dat eigenlijk een kwestie van... We kunnen het niet afhameren, maar het zou administratief ergens mis moeten gaan, wil hier al iets verkeerd gaan. Dus ik ga er even vanuit, nu dat Gajsa gewoon meegaat uh, met de WK-ploeg. Ja, er is eigenlijk een soortgelijke geval val uh, bij de vrouwen. Uh, Sivan Hassan, uh, loopt zo op onder andere de 1500 meter, Tunesische. Hoe is de stand van zaken daar? Ja, de, de stand van zaken is daar iets anders. Zij is iets verder, verwijder, verder verwijderd van het... Uh... Van het Nederlanderschap, omdat zij eerst de procedure van vijf jaar in Nederland plus een aantal aanvullende procedures moeten doorlopen. Daar is een intensief contact op het ogenblik met uh, Atletiekunie en met VWS en, uh, en, en uh, Justitie en IND. Om te kijken of we dat nog versneld kunnen halen. Dat is voor een WK, is dat, vind ik dat legitiem om dat te proberen. Omdat een WK een Olympische Spelen legitimeert om dat sneller te doen. Uh, Europese kampioenschappen, dat is voor mij altijd een afgeleide. Dan moet je gewoon het land ook het recht geven om de normale IND-procedures te volgen... en daar ook netjes en correct mee om te gaan. En dan um, deze week. Uh, de atletiek werd opgeschikt door uh, de dopinggevallen... van uh, Tyson Gay en Asafa Powell. In een krantinterview uh, las ik een uitspraak van je... je moet eigenlijk vooraf controleren, de doping. Kan je dat eens toelichten? Ja, ik, ik heb in, in toenemende mate... Uh, word ik ergens een beetje boos dat mijn vak aangevallen wordt. Uh, door sporters... Die gewoon middelen gebruiken waardoor de sport in, in een kwaad dag ligt en ook twijfelachtig wordt om de resultaten. Maar ook vanuit het uh, perspectief van het publiek. Het publiek honoreert uh, nu winst, maar weet soms 6, 7, 8 jaar later of het daadwerkelijk terecht applaus is geweest. Als je als, dat bekijkt als een bedrijf, als een franchise, moet je zeggen, daar moet je ogenblikkelijk mee ophouden. Je neemt een aantal controlemaatregelen voorafgaande aan de wedstrijden, daarna... Uh, is het wedstrijdresultaat, is het wedstrijdresultaat, en de mogelijkheid, zoals je dat dat moment met de beste meetinstrumenten hebt kunnen controleren. En die winnaar werkt gewoon staan, zoals dat in dat tijdsgewicht hoort. Om vervolgens vijf of tien jaar later medailles uit te reiken aan bijvoorbeeld Rutger Smit, die er nu twee medailles bij heeft gekregen. Dat is niet in de omgeving waar Rutger het graag had gewild. Het geeft een onbevredigend gevoel voor het publiek en het geeft een twijfelachtig uh, signaal eigenlijk over de bedrijfstak waar je in zit. Dus mijn pleidooi is om uh, voorafgaande aan de wedstrijden uh, tests uit te voeren. Ik heb dat onder andere ook met Herman Ram van, het, uh, van, het, uh, van, de, uh, van de Dopingautoriteit besproken. Dat kan wel, maar dan, dat zou een mooi Nederlands initiatief van mij zijn. Van, iedereen die in Nederland sport wordt van tevoren getest. De uitslag is conform de afspraken die we hebben en de winnaar is de winnaar. en staat niet meer ter discussie. Is dit een plan dat serieus kan worden? Het zou best serieus kunnen worden als je gewoon... Als je kijkt naar wat er nu gewoon gebeurt, de affaire Lance Armstrong, Tyson Gay, Asafa Powell, niemand vindt het eigenlijk leuk dat dat gebeurt. Niemand vindt het leuk dat mensen uit de competitie gehaald worden. Niemand vindt het leuk als een prijs uitgekeerd moet worden. En ik geloof dat er in Duitsland al een, een sportster is, 13 keer geupgraded is naar een tweede plaats of van een vierde op het podium is gekomen waar ze voor die tijd niet op gestaan heeft. Dat is natuurlijk voor haar dramatisch, misschien economisch qua inkomsten ook nog wel eens dramatisch. En het is ontzettend unfair game. We zetten overal in de, in, de, in de hoek dat het een fair game moet zijn. Laten we dan ook een fair deal maken. Met met name de mensen die als fan en supporter naar de sport toekomen... dat die krijgen waar ze recht op hebben. Collega Floris van Hoorn in gesprek met Joop Albera, technisch directeur van de Atletiek Unie. Maar eigenlijk heeft Albera overal wel verstand van. Hè? Volleyball, voetbal, duurrennen, boeien. Het is kwart over drie. Goedemiddag. You keep saying you got something for me.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 Are you ready, Boots? Start walking. Nancy Sinatra en these boots are made for walking. We gaan weer even naar het honkballen. Pioniers tegen Neptunus. Het stond 0-3. Toch niet nog erger voor pioniers, Theo? Nee, er ligt geen vuiltje aan de lucht voor Neptunus, maar hoe anders is de werkelijkheid. Want het wordt nu 4-3 voor de thuisploeg, want wat gebeurde er... Vins Roy met een honkslag. Moorman geraakt Werper. En Flanagan met een vrije loop op het eerste honk. En de merkwaardige dip dus van Werper Tim Rodenburg die daarvoor nog niet in de problemen was geweest. Drie honken bezet. En toen kwam Michael Pluimers aan slag met een hele verre twee honkslag in het midveld. Leverde drie punten op. En het was aandoenlijk om te zien hoe zelfs de oude Dave Flanagan vanaf het eerste honk. 38 jaar. 90 kilo zwaar. Ruim 700 wedstrijden voor de ploeg. Zoegend als een paard over die honken kwam. En uh, ja, ik denk dat hij bij de Kwalificaties voor de, voor de Nederlandse kampioenschappen in Amsterdam het niet gehaald zou hebben. Maar hier, heigend en puffend, bracht hij het derde punt over de thuisplaat. En nu die, die uh, ortes, die gevaarlijke slagman, ik noemde zijn naam net al, met een hoekslag opnieuw, waardoor het vierde punt voor de thuisplug nu op het uh, bord staat. En de wedstrijd, zoals het heet, volledig gekanteld. Het is nog niet klaar, want er zijn nog meer kansen. Twee en drie bezet in die vierde slagbeurt. En Tim Rodeburg van de tunis nu dik in de problemen. De stiepeltje is in Amsterdam met die routinier en die haalt kans. 44 jaar jong, Simon Verroemen, Veertien keer eerder werd hij al Nederlands kampioen. En hij loopt weer ver aan de leiding bij de stiepel. Ja, dat is geen uh, Nederlands nummer waar je potten mee uh, kunt breken. Elko Sint-Nicolaas op dit moment bij het Polstuk Hoogspringen. De meerkamper waar ik erg veel van verwacht bij de wereldkampioenschap in Moskou over een uh, paar weken. Hij gaat uh, nog niet over 5,37 meter heen. Dit is wel zijn beste onderdeel van de 10-kamp, het hoog hoogspringen. En echt, ik verwacht heel veel van deze jongen misschien wel medaille bij de wereldkampioenschappen. Dan kijk ik naar beneden, dan zie ik Simon Vroemen lopen, plukkend aan zijn broekje zoals hij dat al heel lang deed. Dat deed hij ook al in 1995, toen hij voor de eerste keer kampioen van Nederland werd. En hoeveel rondjes heeft hij nog te gaan? Hij heeft nog twee rondjes te gaan. Nog anderhalf om uh, precies te zijn. Hij springt over de hoorden, uh, over de obstakels. Als uh, nog altijd in jonge hinden veel over te doen geweest. liep uh, ooit een prachtig Europees record. Waar veel twijfels over waren. Uh, gebruikte hij nou wel of gebruikte hij nou niet? Het is een, dat uh, ik het goed heb, een biochemicus. Dus hij weet van de hoed en de rand. En als ik dan naar het overige veld kijk, dan zie ik echt een slagveld. Want het loopt hier tegen de 30 graden. En de mensen die uh, bijvoorbeeld nu over de finish komen, die uh, lopen ze wat achteruit. En die hebben nog een uh, paar rondjes te gaan. Ik kijk naar Simon Vroemen, die uit uh, de bocht gaat komen. Op zijn oude dag, 45 jaar. Het is uh, of in zijn 45ste levensjaar. Het zal toch wat uh, zijn als hij toch maar weer voor de 15e keer kampioen wordt van Nederland. We hebben Harold van Beek eerder vandaag gezien bij het uh, snelwandelende 20 kilometer. Die kampioen werd uh, van Nederland. En dan nemen we toch, want het is toch een soort eerbetoon. Met de hoge sokken voor de bloedomloop aan Simon Vroemen, die de bel krijgt voor de laatste ronde. En daar gaat hij weer over een horde... en uh, probeert uh, de laatste uh, 400 meter al omkijkend. Ik heb hem een paar jaar geleden... dat was in Tilburg bij het Nederlands Kampioenschap. In de laatste ronde liep hij toen zo ver voor... dat hij uh, de mensen een high five ging geven... die langs de kant uh, stonden. Nu in het Olympisch Stadion is dat wat lastiger... want dan moet hij de tribune op gaan komen. En ik zie het hem uh, nog vooraan ook. Zijn voorsprong is groot genoeg, want die is zo'n 200 meter... Op de nummer 2. En uh, dat uh, zegt ook genoeg over uh, de kwaliteit van de stiepel in Nederland. Op dit moment dat een 45-jarige zo ver voor ligt op uh, de rest. Simon Vroemen gaat de laatste 200 meter in. Zal nog een keer de waterbak moeten nemen. En uh, loopt nog altijd... Uh... Heel soepeltjes over de baan. Daar komt hij bij de waterbak. Applaus van de mensen daar. En hij komt goed door die waterbak. Haalt zelfs nog wat achterblijvers in. En dan gaat de laatste 100 meter in voor Simon Vroemen. 44 jaar. Hij gaat zijn 15e Nederlandse titel halen op de 3000 meter stipel. Applaus. Gewaardeerd applaus van de mensen. Als hij zijn laatste 50 meter met de rechterhand omhoog stekend. Ten dank. ...naar de finish komt in een tijd, die is niet uh, geweldig hoor... ...maar maakt het hem uit. 9, 13, 24, Simon Vroemen voor de 15e keer... ...Nederlands kampioen bij de stiepel 3000 meter. Volgende week gaat in Barcelona het WK Lange Baan zwemmen van start. De wereldtoppers strijden dan om de eerste grote prijs... ...sinds de Olympische Spelen van volgend jaar. Voor Nederland is uiteraard Ranomi Kromenwijjojo van de partij... ...maar ook Inge Dekker doet mee, de regerend wereldkampioen... ...op de 50 meter vlinderslag. De Nederlandse equip kent ook een paar opvallende afwezigen. Namen die normaal gesproken vaste waarden zijn in de WK-ploeg. Daarom nu even de WK-afwezigen in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het gros van de Nederlandse topswemmers... dat zit deze dagen in Barcelona bij het WK. Mondial de Natation Barcelona 2013. Maar zij. Sharon van Rouden al gaat brons halen in deze race. Die wordt gewonnen door Missy Franklin. Zij trekt haar baantjes momenteel. In Eindhoven nog, hè, Sharon van nou? Ja, dat klopt. Ik uh, ben niet geplaatst voor de WK, dus ik ben uh, hier gebleven. Hoe kon het zo gebeuren? Ja, ja ik, uh, ik miste uh, de WK-plaatsing. Ja, het ging al een jaar, jaartje niet goed. Dus, uh, en, uh, ja, ik denk toch dat het met de rug wel iets technisch is. En, ja, de inhoud aan het einde viel ook een beetje weg. Dat was op de OS al zo. En ja, dit jaar uh, ja, miste er gewoon iets. Hoe hard kwam die klap aan dat je je niet plaatste voor dat WK? Ja, die kwam wel hard aan, want daarvoor um, ja, dacht ik wel van, nou, dat moet toch wel te doen zijn. Ik bedoel, ik heb 2-7 staan. Uh, ik heb heel vaak 2-10 gezommen, waarom niet 2-9? Maar ja, het was toch 2-10 en uh, ik miste de power aan het einde en daardoor uh, had ik de tijd niet. Ja, als ik nu naar, naar uh, Barcelona ging, had ik waarschijnlijk nou, misschien net of geen eens finale gehaald. Ja, dat, dat is ook zuur. Dus, en, en hier blijven, dat is ook zuur. Een ander decor: Utrecht Centraal Station, uh, waar deze jongen op doorreis is. Jury van Linden, dit is je moment! Dit is je moment! Jury Verlinde, want uh, niet op weg naar Barcelona, maar gewoon op familiebezoek. Uh, ja, je ligt er even uit, hè? Ja, klopt. Ik zou uh, eigenlijk in, uh, in nu moeten zitten, inderdaad, voor de WK-voorbereiding. En uh, ja, helaas uh, heeft mijn seizoen een andere wending gekregen dan ik van tevoren had gedacht. En uh, uh, ja, licht gekregen uit met een uh, schouder- en een polsblessure. Het begon inderdaad met een schouderblessure. Uh, dat leek nog goed af te gaan lopen. Ja precies, uh, daar had ik een, in, ongeveer in, in maart hadden we daar een diagnose over gesteld. Bezig geweest met oefenen, heel veel oefenen en uiteindelijk um, zou ik uh, doorvliegen naar een trainingskamp op Tenerife, waar de WK-ploeg zat. En uh, op een gegeven moment toen had ik mijn oefeningen gedaan op mijn schouder en uh, ik loop in ons zaaltje rond en ik glij vanuit het niet z'n in feiten uit. En ik val verkeerd en tijdens het val denk ik, oeh, kijk uit. Ja, zo'n onwijze pijn, ik denk dit gaat niet goed en uh, gebroken. Gebroken pols, einde WK-droom en uh, ja, een enorme klap, denk ik. Hè? Ja, want uh, begin van het jaar was ik heel goed begonnen op Thailand. Een heel mooi niveau, dat is goede kwaliteit. En uh, heel veel belovend voor een uh, ja, fantastische zomer. Ja, en uh, zeker een, een hele grote klap. Dat bracht echt wel uh, ook de afgelopen periode uh, ups en downs met zich mee. De ene dag voel je weer heel goed, dan weer iets minder. En, en ja, zeker die energie die je dan in feite verliest door het minder voelen... Die probeerde ik dan wel weer te stoppen in uh, de trainingen die ik zeg maar, weer mocht doen. En dat was voornamelijk op de fiets zitten. En uh, uh, ja, daar ben ik gewoon uh, terug mee bezig geweest. Terug in Eindhoven, waar uh, Sharon van Rauwendaal op dit moment nog haar baantjes trekt. Maar daar ligt niet jouw toekomst, hè? Nee, nee dat klopt. Ik ga 2 september begin ik in Narbonne in Frankrijk. Bij trainer Philippe Luca. En daar uh, begin ik een heel nieuw programma. Terug naar Frankrijk dus, waar je aanvankelijk ook vandaan kwam. In je vorige periode in Frankrijk was je een echte veelvraat en je zwom zo'n beetje alles. Dat hebben ze wat proberen te temperen in Eindhoven, maar je wilde eigenlijk naar terug. Een zwaarder programma. Ja, inderdaad. Ja. Terwijl uh, ja, je misschien fysiek zou zeggen dat is te veel, maar voor jou is dat dus beter. Nou ja, je ziet dat uh, de Amerikanen die kunnen dat ook gewoon makkelijk aan. En ja, heel veel Fransen die doen dat ook gewoon. Italië, Spanje, al die landen zeg maar, die doen dat. Dus ja, waarom niet? We hebben aan Inge Dekker en Femke Emskerk gezien dat hun stap naar Frankrijk ze niet echt gebracht heeft wat ze wilden. Waarom zou het voor jou wel de plek zijn? Ja, ik heb hier vroeger in Frankrijk al getraind en ik weet hoe het daar een beetje gaat. En uh, ja, ik, ik ben dat zware trainen wel gewend. En ik denk dat het voor hen als sprinter best wel zwaar is, zeg maar. Dat het wel een grote impact heeft en dat het voor mij wat normaler aanvoelt. En, ja, dit is het wel voor mij. Ik heb hier wel 100% vertrouwen in. Op Utrecht Centraal Station is het uh, filosoferen over de toekomst Jurie Verlinde. Want uh, je ja, bent dus druk aan het revalideren en uh, vastbesloten om terug te komen natuurlijk. Ja, kijk, aan de ene kant zo'n uh, zo blessure is dan ook een, een, ja, in mijn leeftijd een moment om je, je carrière te overzien van ja, wat wil ik. Ben ik nog bereid om een tijd raan te plakken of vind ik het wel goed geweest? En eigenlijk al vanaf het begin, ja, die, die, die drive van binnen, dat vuur van binnen, dat, dat brandt nog hevig. En ja, op mijn netwerk staat nog steeds die ervaring van de Spelen en uh, ja, dat, dat jaag ik na, die droom die jaag ik na. En uh, mijn toekomst die ziet er in mijn hoofd nog gewoon heel goed uit. En uh, op de ko korte termijn betekent dat gewoon dat ik weer heel snel het water in wil gaan. En als dat eenmaal goed gaat, dan uh, is de taak voor mij om heel te blijven. Ja, dan staan er nog hele mooie dingen uh, te wachten. Joeri Verlinde en Sharon van Roewendaal... afwezigen dus bij het WK Langebaan Zwemmen in Barcelona. We gaan weer even naar Pioneers tegen Neptunus. Het stond 0-3, het werd zomaar 4-3 en toentail. toen Theo. Uh, toen kwam er 6-3 op het bord. En uh, dan moet je zeggen dat uh, Pioneers een geweldige oorvijg uitdeelt... Uh, aan Neptunus in die vierde slagbeurt. En is uh, Werpen Rodenburg dik in de problemen met... Uh, de die hij tegenkrijgt. En wordt hij ook nog eens niet goed gesteund door zijn veld. Want wat gebeurde er een hooggeslagen bal van, Mark, van uh, Mark Duursma? Dat moest een prooi worden van Adonis Kemp. De international, de nummer 6. die de bal opeiste. Spelend met een kekke gouden zonnebril. Maar waarschijnlijk uit de categorie tweede graad is. Want hij liet de bal geweldig vallen op een knullige manier. Dat betekende 6-3. En toen kwam Danny Romley nog een keer aan slag voor de tweede keer in de slagbeurt. De eerste keer ging hij naar de kant met een strikeout En nu met een tweehongslag bracht hij het zesde punt over. Over de plaat. En dat is de stand die nu op het bord staat aan het begin van de vijfde inning. Waarin Neptunus moet zien terug te komen. Want het is een tikje hoor, wat ze hier hebben gekregen. Het gaat niet goed. Twee. Uh... De man uit inmiddels alweer, Pionius, lijkt op Rozen te zitten. En merkwaardig hoe lang, werper, hoe lang coach Collins ook gewacht heeft met het vervangen van Rodenburg. Het is natuurlijk de derde wedstrijd van de serie van drie, waarin over het algemeen de mindere werpers aan de bod komen. Maar hij had niemand klaar in de bullpen, zodat we zullen zien waarmee hij direct komt. Is het Rodenburg die nog een kans krijgt, of komt hij met een andere werper? Voorlopig is de achterstand daar, 6-3 voor Pionius. Dit is Radio 1. E. Goedemiddag. Alle vier vierde hoofdpunten met Martijn van Beek. De Utrechtse politie roept mensen op niet meer naar de recreatieplassen in die provincie te gaan. Het is propvol, is de melding op Twitter. Ook op de stranden is het druk. Vanmorgen stonden er lange files en de parkeerplaatsen zijn vol. Nederlanders die vandaag vertrekken naar het buitenland zullen waarschijnlijk weinig last hebben. De grootste drukte op de wegen in vakantielanden als Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk is voorbij. Door de aardbeving in Nieuw-Zeeland heeft een aantal gebouwen... in de hoofdstad Wellington schade opgelopen. De brandweer is daar druk met gesprongen waterleidingen... en vastzittende liften. liften. De treinen rond Wellington staan zeker tot de ochtend stil. De spoorwegen willen bij daglicht controleren... of bruggen en tunnels schade hebben opgelopen. De beving had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Eén persoon raakte lichtgewond. En in Rusland zijn twee Britse toeristen en een Rus... om het leven gekomen bij een helikopterongeluk...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 so Lighthouse Family en High die gaan we onderbreken voor de finish. Die is aanstaande van de 1500 meter in het Olympisch Stadion. Andy? Ja, nog 200 meter, 1500 meter vrouwen. Met onder andere uh, de favorieten in deze wedstrijd, Marien Koster. Zij heeft al de B-limiet gelopen voor Moskou. En loopt nu uh, aan de leiding samen met Sivan Hassan. En uh, die heeft de turbo uh, er even flink op gezet. En Maureen Koster die, uh, zal daar uh, in het uh, spoor blijven. Geen Suzanne Kuiken, die heeft zich al geplaatst voor de wereldkampioenschappen. Maar wel deze Maureen Koster, die uh, ook graag naar Moskou wil. Maar wordt wel tweede, want uh, de dame Hassan, die uh, uit uh, Ethiopië komt... maar Nederlands staatsburger is, die loopt er enorm hard van door. En die gaat winnen in een tijd van 4'21-88... En uh, Marie, Koster. Marie Koster is natuurlijk wel de Nederlands kampioene... omdat deze Sifan Hassan uh, een uh, Ethiopische is en dus buiten mededinging meedeed. Marie Koster is de winnares van de 1500 meter bij de vrouwen. De grote motoren zijn op dit moment in Monterey in Texas... voor de grote prijs van de Verenigde Staten. De kwalificaties werden de afgelopen nacht verreden... maar het grootste opzienbare toch de aanwezigheid van Danny Pedrosa en Jorge Lorenzo... Bij de coureurs kwamen de laatste weken zwaar ten val... en uh, staan vanavond dus gewoon aan de start. We gaan er even over doorpraten met Hans van Loosenoord. Hans, goeiemiddag. Goeiemiddag, van. Zijn het twee medische wonders, die Spanjaarden? Uh, zou je haast wel denken. <laughs> maar ze zijn, uh, ze zijn gewoon goedgekeurd door, uh, door de arts, hoor. Ze zijn medisch uh, fit bevonden. Het is zo dat, uh, dat het ook wel eens niet gebeurt. Uh, Danny Pedroza twee weken geleden ten val gekomen. Je zei het al op de Saxering in Duitsland. En daar is dus geconstateerd op... Uh, op zondagmorgen dat hij een veel te lage bloeddruk had... en last had van duizeligheid. En hij is gewoon door de artsen voor die wedstrijd toen afgekeurd. Uh, hij mocht niet deelnemen. Dani Pedrosa, die is bij die race ook teval gekomen, teruggekeerd naar Barcelona... om zich voor de tweede keer binnen 14 dagen... aan zijn linker sleutelbeen te laten opereren. In totaal 11 schroeven erin... en een stukje uit zijn heup, een stukje bot, bot overgezet... in het sleutelbeen om het beter te laten genezen. En daarna mocht hij uh, in Barcelona zelf van de artsen beslissen... of hij naar de Verenigde Staten zou reizen om aan die Grand Prix deel te nemen. En daar is hij opnieuw gekeurd door een Amerikaanse arts... Ja, het mag dan, maar het klinkt bijna onverantwoordelijk... met breuken, met plaatjes, met schroeven in je lichaam. Ja, ja nou, het, het rijden met, met plaatjes en met pinnen in, in, in, in diverse benen... en uh, schroeven is, is overigens vrij gebruikelijk in de, in de motorracerij. Je hoeft daar niet, daardoor niet, niet minder te presteren. Uh, het probleem is alleen... De, om te beginnen zijn de jongens ongelooflijk fit, laten we dat niet, uh, niet vergeten. Ze zijn keihard, ze zijn superfit, ze zijn volledig afgetraind... ze kunnen best een stootje verdragen. Maar het probleem is natuurlijk... dat bijvoorbeeld Lorenzo overkomt. kom je ten val met uh, het nodige plaatwerk in je lichaam en je komt daarop terecht. Ja, dan bestaat de kans op, uh, op grote schade, en uh, met name waar artsen dan ook voor, voor waarschuwen, als je valt met, met, met een plaatje op je bot, dan is de kans groot dat zo'n bot verbrijzelt. Ja, en dan zijn, uh, dan zijn de, de rapen gaan natuurlijk. Ja, vooral het duidelijkheid, het gaat dus om die WK-punten en die zijn ongelooflijk belangrijk in deze fase, toch? Ja, ze zijn, ze zijn bijzonder belangrijk. Ten meer ook omdat het veld heel erg dicht bij elkaar staat. En iedere keer als je uitvalt, lever je weer een klein stukje in. Dit is de negende van in totaal 18 Grand Prix. En alle punten voor het wereldkampioenschap tellen. En dat veld zit zo dicht bij elkaar met Marques 138 punten, Pedroza 136 en Lorenzo 127. Dat is maar, dat is maar 11 punten tussen de eerste drie. En te, dan te bedenken dat tussen een eerste en een tweede plaats 5 uh, punten verschil is, en tussen een tweede en een derde plaats maar 4 punten in het. De kampioenschap als je aan de finish komt, dat betekent dat die strijd uh, behoorlijk close is. Ja, Lorenzo had er zesde tijd in de kwalificatie, Pedroza zevende. Wie staat nog op de eerste rij? Op de eerste rij, dat is toch een verrassing. Dat is de Duitse Stefan Bradel. Ja, die werd natuurlijk na de overwinning gegild uh, twee weken geleden op zijn thuiscampri op de Saxering, maar daar lukte het helemaal niet. Daar, uh, daar werd hij vierde. En uh, ja, hij is toch wel de eerste Duitse die er nu in slaagt. Hij is 23 jaar jong afkomstig uh, uit Beieren. En hij is toch de eerste die daarin slaagt. Twee jaar geleden was hij wereldkampioen Motor 2. Overgestapt nu naar, het, uh, naar de MotoGP-klasse. Rijdt zijn 26e Grand Prix. En staat nu voor het eerst op de Pool. En dat is ja, toch wel een beetje een verrassing. Hij gaat daarin uh, Mar Marquez vooraf. Marquez overigens wel gevallen tijdens de training in Laguna Seca, waar hij voor het eerst rijdt. Een, uh, een toch niet onomstreden circuit. Het is de kortste baan van het hele circus. Het is een heel zwaar circuit met gigantische hoogteverschillen. En die... Ja, die die moorddadige corkscrew zou ik wijs, uh, wel hard willen zeggen. Waar je volledig op de remmen uh, eerst uh, op afkomt. En dan de motor als het ware naar beneden moet laten vallen. Waarbij met name dan Lorenzo en Petrosa. Uh, die druk op hun schouder extra, extra pijnlijk zullen voelen. Um, nog even de startopstelling afmaken. Alvaro Bautista, verrassend op de, ook op de eerste startrijden Spanjaard. En dan daarachter zijn het uh, Valentino Rossi, Kel Crutchlow. Heel zwaar gecrashed tijdens de training. Waarschijnlijk door een bandenprobleem gaf hij zelf maar afloop aan. En op de tweede reis ook Jorge Lorenzo... die. Duidelijk heeft aangegeven, niet dezelfde fouten willen maken als in Duitsland en op zeker te willen gaan. En ook tijdens de training geen pijnstillers heeft gebruikt, maar dat misschien voor de wedstrijd wel zou gaan doen. Hoe laat starten we vanavond in Texas? Uh, we starten om, uh, in Californië, is het over, maar we starten oh, sorry, sorry, om, sorry, ja. om 11 uur vanavond, 2300 uur Nederlandse tijd. Uh, voor in totaal 32 ronden op een circuitje van 3,6 kilometer. En dat wordt een hele zware race dus. Hans van Noord, dankjewel. en Circles, de opendag van Feyenoord... met altijd dat belangrijke onderdeel, de helikopter. Hij vliegt de kaart binnen en landt dan op de middenstip... met in die helikopter de nieuwe spelers. Maar ja, nieuwe spelers deze zomer. Een verslag van Joris Kreugel. De is net al op het veld opgekomen met allemaal auto's en de staan op een podium die heeft optreden gegeven. En het is nu wachten op de vier nieuwe aanwinsten. ja, aanwinsten. daar kan je het niet echt over hebben. Ze waren al voor fijn hoor. ze komen terug en de helikopter. Landt nu op de middenstrip. Het waait heerlijk. Het moet volgens mij een fantastisch gevoel zijn als speler zijn Dat je hier zo binnenkomt. Met een helikopter en een bijna volle kuip. De helikopter is geland. Steenvolde, Slegers, Manu en Johnny van Delen. Het zijn geen grote namen. En ze zijn wel bekend met vijand, want ze komen hier vandaan. Ze zijn vermuurd zoals Johnny van Delen die komt hier op aflopen. Hij heeft een jaar bij Excelsior gespeeld en mag nu weer terugkomen. Uh, Jordi, hoe was dat even net boven de Kuip hangen in een helikopter volgens mij? moet het een fantastisch gevoel zijn. Dat ja, is een uh, fantastisch gevoel. Uh, je vliegt hier boven de Kuip en je ziet uh, al die mensen die in staat nog zitten. Het is natuurlijk uh, fantastisch als je de minister mag landen en dan uh, vooral uh, in de Kuip. dat is een uh, fantastisch gevoel. Volgens mij ben je nog steeds een beetje zenuwachtig heb ik het idee. Nou, op zich vooral we we net toen we in de lucht, in de lucht waren, dan uh, waren we een beetje zenuwachtig. Hoe uh, voelt het nou eigenlijk om in het Feyenoord shirt weer te staan? Want ja, het is eigenlijk al een oud shirt voor je. Ja, klopt. Ik was vorig jaar in uh, een excel Excelsior in uh, je hartje. Ja. En uh, ja, nu ben ik weer terug in een Feyenoord shirt. En dat is een uh, ja, mooi gevoel. Dat is toch weer een compliment dat je hier toch staat? Ja, tuurlijk. Het is een uh, mooi gebaar van fijn als ze me weer de kans geven om uh, me om hier verder te ontwikkelen. En, uh, die ga ik zeker vaak ook. Wat verwacht je komend seizoen? Ik hoop dat ik ja, veel uh, speelminuten ga maken en me uh, veel, uh, veel geleerd van uh, Joma die voor me staat. En, uh, heel veel succes met uw steenvoorde. Gevoel geeft dat dat je hier boven die kuip hangt. Ja, dat is een heel mooi gevoel. Ik uh, ben al uh, vanaf de F's bij Feyenoord en ja. maak je de open dag altijd mee. En dan zie je de helikopter landen en nu mag je er zelf in zitten. Dat is heel mooi. En nu, dit seizoen? Ja, het voelt weer mooi om terug te zijn bij Feyenoord. Omdat ik daar ook begonnen ben in de jeugd. Dus dan word je daar ook zeg maar. Goed eindigen om ja. in het eerste te spelen. Dus dat is mijn doel voor dit seizoen. Om het debuut te maken. Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen? Ja, vorig jaar werden we derde natuurlijk. Gedeeltelijk tweede. En dan was ze niet zo dicht van het kampioenschap af. En nu hebben we de groep, zeg maar, er is niemand weggegaan. Misschien komt er nog wat. Dus ik denk dat je alleen maar sterker kan worden. Dus het kan een mooi seizoen worden. Hoop je dat er nog versterking bij komt, Of denk je niet, dat als er versterking bij komt? dan wordt misschien voor jou weer een kans minder dat jij wat eerder... Eh... Ja, dat is wel zo. Maar ja, je moet ook aan het team wel lang denken. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maakt het een mooi seizoen voor ons. De open dag van Feyenoord. Een tennisbericht, Serena Williams. Ze blijft maar toernooien winnen. De Amerikaanse boekte in het Zweedse Bastad alweer haar zevende eindzeger van dit jaar... door in de finale Johanna Larsson in twee sets te verslaan. Het werd 6-4 en 6-1. Gaan wij weer naar het Olympische Stadion Amsterdam, naar Andy Houtkamp... met nu de 1500 meter bij de mannen? Klopt, en uh, dat is een uh, aardige race met wat uh, talentvolle jongens. Richard Douma bijvoorbeeld, die uh, liep goed in Tamperen... bij de Europese jeugdkampioenschappen. En uh, een van de favorieten is ook uh, Niels Pennekamp... die uh, dit jaar weer goed loopt. Een jongen die eigenlijk al jaren op doorbreken stond... liep voor de atletiekvereniging Haarlemmermeer... Mij wel bekend en nu voor Fanos hier in Amsterdam. Overigens ook de organiserende, uh, uh, organiserende vereniging. Ik uh, luister even naar de speaker, want op dit moment wordt Simon Vroemen in het zonnetje gezet. Hij krijgt de medaille omgehangen... als hij zo dadelijk aangekondigd gaat worden. De 1500 meter dus bij de mannen is bezig. We hebben het polstok hoogsprongen springen gehad. En Rutger Koppelaar is daar Nederlands kampioen geworden. Zijn vijftiende titel, u hoort het op de achtergrond, gezegd worden. Simon Vroemen, hij springt nog eventjes omhoog, de armen omhoog... en gaat de medaille in ontvangst nemen... als wij nog twee ronden hebben bij de 1500 meter. En daar is nog weinig van te zeggen... Uh, eens even kijken wie loopt daar op kop. Het is in ieder geval Pennekamp in tweede positie. En dan gaan we nog twee rondjes krijgen van ongeveer een minuut. Dus nog twee minuten te gaan in uh, deze race die heel langzaam is uh, begonnen. De limiet voor het WK in Moskou over een paar weken is 3.37. Nou, daar komen ze bij lange na niet aan. En dus zal het echt gaan om de titel. Op kop loopt met 268 Pim Molenaar van Hera. Beste tijd van 3,49 heeft hij achter zijn naam staan. En hij heeft een aardig voorsprongetje genomen. Maar hij moet nog anderhalve ronde. En dat is een heel ent in deze hitte die toch wel tegen de 30 graden is gekomen in Amsterdam. En ze lopen in het zonnetje in dit toch wel schitterende stadion. En jammer dat het niet nog veel vaker voor mooie evenementen wordt gebruikt. Nog altijd die Pim Molenaar aan de leiding. Met de laatste ronde aan de buitenkant zie ik Niels Pennekamp naar voren komen. En ook van achteruit wordt er nu... Flink doorgelopen, want nu is de laatste ronde ingegaan en zullen de heren er flink tegenaan gaan. Het uh, sukkelgangetje van de eerste drie ronden is uh, voorbij. Nu gaat het er echt om wie wordt Nederlands kampioen op de 1500 meter. Richard Douma is uh, naar voren gekomen, ook Mark Nauw zie ik uh, daar vooraan uh, lopen. Niels Pennekamp is erbij. En eens even kijken wie daar het hardst uh, uh, aan trekt. Mark Nauws is uh, nu op uh, de eerste plaats gekomen. Mark Nauws met daar vlak achter Tjerik Konijn, die ook nog uh, goed loopt. Mark Nauws. En Niels Pennekamp is in tweede positie met 394. 4 9. Het wordt een hele spannende finish. Mark Nauws, Niels Pennekamp. Zo is de stand op dit moment. Daar komt de eindsprint van Pennekamp. Maar Nauws houdt vast. En Richard Douma aan de, buik, de buitenkant komt ook nog naar voren. En die passeert Pennekamp en is het aanzet te laat? Ja, net te laat. Wat Maus wint voor Dauma. En Pennekamp komt vallend over de streep. En wordt uh, uiteindelijk vierde. En zo is Nederland kampioen Mark Naus bij op de 1500 meter bij de mannen. Anuar Kali kende een uitstekend seizoen met FC Utrecht. waarbij Europees voetbal werd bereikt. De transfervrije Kali kon daardoor deze zomer kiezen uit tal van vooraanstaande binnen- en buitenlandse clubs. Hij koos echter voor Roda JC. dat afgelopen seizoen ternauwernood aan degradatie wist te ontkomen. Een overstap die de wenkbrauwen deed fronzen. Ja, ik begrijp uh, natuurlijk uh, dat, jullie, hè, dat uh, Roda afgelopen seizoen uh, voor degradatievoetbal heeft gespeeld. Alleen, uh, ja, Roda is niet een club die uh, voor degradatievoetbal moet, uh, moet spelen. Dat is gewoon een club uh, die in het subtoppen mee kan doen. Maar als je bij Utrecht transfervrij weggaat, dan hoor je allerlei namen... variërend van Anderlecht, ANZ, Ajax en ga zo maar door. Dan is Roda een wat merkwaardige keus. Nou, uh, kijk, er zijn wel wat namen. Volgens mij uh, is alleen Anderlecht concreet geweest. En de rest, uh, die is niet echt concreet geweest. Uh, die hebben ze niet bij mij gemeld, zal ik het zo zeggen. Al die namen die, uh, die je nu opnoemt, die heb je alleen in de media gehoord. Verder niet. Kun je je keuze eens verklaren? Nou, ik, ik was nog niet uh, klaar als voetballer voor een topclub, denk ik. Uh, als mensen, nogmaals, iedereen zegt waarom ben je in Utrecht gebleven? Nou, oké, okay, dat heb ik al uitgelegd dat ik als mensen uh, klaar was in Utrecht. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging, uh, nieuwe mensen om me heen. En uh, dit is dan een mooie gelegenheid om. De, je bent ver, <laughs> Zuid-Limburg en andere mensen. En, uh, ja, uh, ik was uh, nog niet klaar voor de top, zeg maar. Dus uh, ik wil me nog uh, een paar jaartjes bewijzen. Maar als je dan gaat van een ploeg die Europa League voetbal heeft gehaald... naar een ploeg die nou langs de afgrond is gegaan om het divisieschap te prolongeren. dat is toch een wat merkwaardige stap die niet iedereen uh, zou nemen. Ja, maar ik, nogmaals, ik vind dat niet. Kijk, ik zie gewoon Roda als een club die normaal altijd in de subtop speelt. Tenminste uh, van uh, plek 6 tot en met 12. En dat is Utrecht ook. Natuurlijk hebben uh, de Europese voetbal gehad, maar ik heb al besloten dat ik in de wind stop. Had ik al besloten dat ik uh, niet zou bij Utrecht. Je was na negen jaar toe, negen Utrecht toe en wat anders? Ja, dat uh, zeg je goed. Maar dan toch, uh, wat was er zo verleidelijk aan Roli JC? Want als je puur op afstand ernaar kijkt, was het niet verleidelijk. Ik heb met de trainer gesproken, ik heb met de directeur gesproken en uh, met andere mensen binnen de club. En die gaf mij een goed fijn gevoel en... Ik heb het gevoel dat ik heel belangrijk kan zijn voor de club en ja, dat, dat doet mij toch wel wat. En uh, natuurlijk, uh, ja nogmaals, ik zie Roda niet als een degradatieclub, absoluut niet. Als je kijkt wat voor spelers hier hebben gespeeld, van Coné naar uh, echt heel veel spelers. En uh, die ook een stap hebben gemaakt naar de, naar de, naar de top in Nederland of naar het buitenland. En, en ja, dat, dat wil ik ook, uh, zo, zo wil ik het ook doen. Als je hebt toen ook al verteld dat Roland met een heel nieuw elftal ging beginnen. Toen je je eerste gesprekken met directeur van de Bunder en met trainer Ruud Brood voerde. Ja, klopt. Uh, kijk, er zijn heel veel spelers weggegaan en uh, veel oudere spelers. En er zijn allemaal jonge spelers, gretig. Ook uh, spelers die uh, wat willen van maken. En ja, Dat, dat zie ik wel zitten. En je ziet er gewoon een hele nieuwe selectie. Dus we kunnen ook, uh, dit jaar kunnen we ook verrassen. Hoe heeft je familie erop gereageerd? Van het uh, Utrechtse helemaal naar het verre zuiden? Ja, die... Heeft, uh... die zijn er niet? Oh, je gaat toch naar het buitenland? Nee, nee, nee. nee. Kijk, uh, zover is het ook weer niet, denk ik. Maar uh, nee, die waren er blij mee natuurlijk. Mijn vader heeft hier gewerkt vroeger. Dus, uh, dat is mijn bouw en mijnige ja, gewerkt. In Mijn gewerkt in Heerlen en uh, heel de hele tijd terug. Dus hij weet wel uh, hoe het hier is en uh, hoe de mensen hier zijn. En, ja, dat was uh, allemaal positief. En uh, natuurlijk, uh, de familie was gewoon blij dat ik uh, er aan de slag kom bij uh, nogmaals een mooie club, uh, mooie omgeving hier, uh, andere mensen. En ja, ik denk dat het mij wel uh, goed kan doen. Je vader was een kompoel, zoals het heet. Heeft dat meegespeeld in je keuze? Of, of kwam dat naderhand pas? Nee, ja, dat was naderhand pas. Maar uh, ik, mijn vader heeft hier gewoon gewerkt heel lang. En uh, kompoel, ja, die woord heb ik ook voor het eerst gehoord. Maar, uh, dat is geloof ik het, ja. het, het uh, lokale woord voor mijn werker. Oké, okay, oké, okay, ja. Nee, dat is, uh, het leeft hier heel erg als je een kompoel bent. Of ze uh, houden van houden werkers. En we uh, hopen dat op het veld ook uh, te laten zien. Nou is het uh, een, uh, van het ene uiterst naar het andere, want nou in ene wordt Rola getipt voor Europees voetbal. Is dat niet een beetje iets te optimistisch? Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Als je afgelopen zin nog <laughs> de degradaties voetbal gespeeld en nu uh, omdat er zes, zeven nieuwe jongens zijn bijgekomen dat je opeens voor Europees voetbal moet gaan spelen. Nee, zo zie ik het niet. Ik zie dat we gewoon tussen uh, plek 6 en 12 moeten gaan spelen en dan uh, zien we wel waar we eindigen. Zoals het heet, play-offs halen. Ja, ah, 6 tot 12. Dus uh, 11 en 12 is geen play-offs. Maar, uh, nou, 6, met... 6 tot en met 9 wel? Ja, 6 tot en met 9 wel, maar gewoon 6 tot en met 12. En dan uh, denk ik uh, dat je het goed hebt gedaan. Maar uh, nogmaals, uh, kijk, er uh, kan van alles gebeuren. Het kan zo... Uh... Utrecht was dat ook zo. De jaar ervoor uh, deden we het ook niet best. En een jaar daarna haal uh, je Europees Eindig je vijf. Dus het kan heel snel veranderen in het voetballerij. Daar ga je dus ook vanuit Dat uh, het ene jaar beroerd is en het jaar erop uh, top. Ja, dat hoop ik, dat hoop ik. En, uh... Ik denk dat het niet slechter kan als volgende seizoen. Dat is een zekerheid. <laughs> dat hoop ik, ja. Dus, Want, uh, uh, het is nu voor de tweede keer, langs de afgrond is Roda heeft zich gered. Uh, een derde keer uh, zou je wel eens eraf kunnen vallen hoor. Ja, klopt. Hè. Zeg drie keer scheef dus zeggen. Nee, maar uh, dat uh, zie ik niet gebeuren. Nee. Dus, Daarvoor is er ja. te veel kwaliteit gehad. Ja, absoluut. Als ik uh, nu de training zie en de selectie zie, is dat echt veel kwaliteit in je. Absoluut. Nou, leuk Voor, ja, veel jonge jongens, leuke groep. En, uh, ik denk uh, dat we gewoon uh, tussen lekker, tuk, lekker moeten gaan voetballen zonder druk uh, tussen plek 6 en 12. En dan uh, zien we wel waar we eindigen. En wanneer heb je het goed gedaan? Als je een goed seizoen hebt met goed voetbal hebt gespeeld. Anwar Kali, de aanwinst van RodeXC in gesprek met Rob Vleug. Hey, Altijd op 1, langs de lijn. En blurred lines. Het is uh, drie minuten voor vier. We gaan weer even naar hoofddorp, naar het honkballen. Ja, de, de de aanwezige toeschouwers krijgen wel waar voor hun geld, Arteo. Nou, degenen die kijken wel. Maar ik zie ook een heleboel mensen onder de bosjes zitten. Die zien volgens mij helemaal uh, geen fluit meer van die wedstrijd. En kunnen nog wel het scorebord zien. En zien daarop dat het uh, 6-3 is. Nog steeds in het voordeel van pioniers in de gelijkmakende beurt van de zesde wedstrijd. Van, van de gelijkmakende zesde beurt. En uh, ja, Neptunus, dat is al dertien keer kampioen van Nederland. De laatste keer in 2010. Zou dat graag dit jaar opnieuw willen worden... Maar dan moeten we beter spelen dan we nu spelen. Dat zei coach Evert-Jan Toen voor de wedstrijd. En hij krijgt gelijk. aanvallend laten we de club vanmiddag te weinig zien. Wat verspreide honkslagen behalve in die tweede beurt toen ze een 3-0 voorsprong namen. En verdedigend gaat het niet echt goed met het dieptepunt natuurlijk. Die zes punten in de vierde slagbeurt. En nu een andere werper op de heuvel inmiddels. Het hoen heeft ingegrepen en heeft Rodenburger afgehaald. En van Akker op de heuvel gezet. Dat is vooralsnog geen verslechtering. Want hier komt de derde nul in de zesde slagbeurt. En de stand blijft hier 6-3 in Hoofddorp. Anna van der Breggen is, uh, de afgelopen, af, is vandaag als derde geëindigd... in de slotrit van de Turingen Roendvaart. De renster moest de zege in de 110 kilometer lange zevende etappe... in een rond Zeulenroda. De Italiaanse Guderzo en de Duitse Brennauer voorlaten. Van de Brugge kwam in de Duitse koers in het klassement... net te kort voor het podium. Ze eindigde op acht seconden van de nummer drie Brennauer als vierde. En ze ging naar een Zweedse naar Emma Johansson en Shara Gillow uit Australië. eindigde op ruim anderhalve minuut als tweede daar in Duitsland. En daarmee komen we aan het einde van dit uurtje van langs de lijn. Nog twee uur te gaan op de zondagmiddag. En ik zeg het nog maar een keer. Radio Tour de France is er vanavond vanaf kwart over zes. Heeft alles te maken met de aankomst op de Champs-Élysées. Vanavond van de 100 editie van de Tour de France. En die zal in de avonduren gaan plaatsvinden daar in Parijs. Zo zijn we er nog met AZ tegen Getafe. De vriendschappelijke wedstrijd in Alkmaar. We volgen natuurlijk nog even het honkbal, pioniers tegen Neptunus. We zijn ook nog bij het Atlantiek, het NK in Amsterdam en ook het NK Dressuur in Hoofddorp blijven we volgen. Kortom, genoeg te doen nog in de volgende twee uur van Langste Lijn. Radio 1.